Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is onverwacht naar Parijs gevlogen... om zijn medeleven te betuigen met het Franse volk na de aanslagen van vrijdag. Morgen spreekt Kerry met president Hollande. Die zei vandaag in het Franse parlement dat hij met de presidenten Obama en Poetin wil spreken... over een gezamenlijke strategie om IS uit te schakelen.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 Naar aanleiding van de aanslagen is in Nederland de beveiliging bij concerten verscherpt. Organisator Mojo Concert zegt dat er strenger wordt gecontroleerd, onder meer bij de grote concertzalen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Ook poppodia Tivoli Vredeburg in Utrecht en 013 in Tilburg gaan concerten beter beveiligen. Mensen met klachten over uitzendingen van de publieke omroep kunnen in de toekomst terecht bij een ombudsman. Een voorstel van de VVD krijgt brede steun. Volgens VVD-Kamerlid Elias gaat de omroep nog wel eens in de fout. De ombudsman zou hoor en wederhoor moeten kunnen afdwingen en een rectificatie. Staatssecretaris Dekker zei dat hij er afspraken over zal maken met de NPO. Ierland heeft zich geplaatst voor het EK. De Ieren klopte Bosnië in Dublin met 2-0. En dat was genoeg voor een EK-ticket na de 1-1 in Zenica. Arbiter Kuipers gaf de thuisploeg voor rust vanwege een penalty die door Walters werd benut. Bosnië viel vervolgens wel aan, maar kon nauwelijks gevaarlijk worden. En in de tweede helft maakte Walters ook het tweede Ierse doelpunt. Het weer vannacht trekt vanuit het westen een gebied met regen over het land. Soms kan het even stevig doorregenen. Morgenochtend regent het toch. Morgenmiddag wordt het tijdelijk wat droger. Tot 13 tot 15 graden. Morgenavond aan de kust mogelijk even storm. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met nu het laatste uur.